Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Daarom is de gemeente Goorle op zoek naar enthousiaste mensen... ...die willen helpen op een van de 14 stembureaus. Daarom zoekt men in het bijzondere jongeren tussen de 18 en 35 jaar. Ben jij op 21 maart 2018 18 jaar of ouder, de hele dag beschikbaar... ...en wil je iets betekenen voor de democratie? Dan ben jij degene die de gemeente Goorle zoekt... Heb je interesse of wil je meer informatie? Kijk dan op de website goorlop.nl bij actueel nieuws van de gemeente. En ga dan naar stembureau gezocht. De gemeenteraadverkiezingen zijn op 21 maart 2018.